Een uh, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes, bij Goolse Groeven, editie 59. En uh, bij mij in de studio vandaag zijn uh, onder andere onze Dirk. Is er weer nee, ik. Ja, ja. ja ik ja. ja. Zijn er nog meer mensen die... Vind je hem dik? Dirk. Ben ik dik? Nee, nee, Dirk. Nee, ik ben Dirk. Dirk. Ik ben niet dik. ja. Uh, Dirk is bij mij in de studio. En, uh, iemand die ik uh, heb leren kennen bij uh, naar radio in, uh, in Tilburg. Uh, ja. tijdens de Roadburn Special op een vrijdag. Ja. En ik liep binnen en ik zei tegen jou: die set van jou was vet. En toen zei: hij, volgens mij maak jij een radioprogramma wat ik nog niet ken. waar ik wel wil luisteren. <laughs> en, ja, klopt. Ja, ja. En uh, nu zit, nou zit je hier. Ja, inderdaad. Uh, wel Gezellig. Met um, het plaatje luisteren. Juist. Uh, en en dat het er een beetje over hebben. We gaan ze vooral draaien. Uh, heb je heb ik er van gemaakt. Dus een ja. beetje verzameld heavy Psych. Uh, editie. Um, maar wel eerst startend met een Synthesizer Appetizer, zoals ik uh, programma altijd start. Bring it on. En ja, vorige week uh, leerde DJ Mouse mij. Uh, die was hier vorige week de gast, daar Tempel kennen in de categorie. Hey, volgens mij ken je die nog niet. Moet je wel echt gaan luisteren. En uh, heb ik gedaan. Uh, dus. Gaan we gewoon luisteren uit 1975. Als je dat tempel met uh, Le Souir Volley... Meshra Temple was dat. Met, uh, ja. In de tempel. Le Suir Volet. Ja. Dat is uh, filmmuziek die ze uitgebracht hebben in 73. En pas in... Nee, 75. En in 93 pas uitgebracht. Ik weet niet waarom. Ja, die zijn opgestegen. Die zijn dan 20 jaar later pas geland. Ja, ja. ja. zo gaat dat. Die gaten. waren even op vakantie. Ja. Ja. Hey, dan uh, ga jij uh, even naar aanleiding van Sonic Whip. En hun optreden daar. Even een bandje. Ja, ja, ja. We hadden het, uh, twee weken terug hadden we pix, uh, uh, pix, pix, pix, pix, pix, pix. Alle keer weer. Dus dat is goed laten passeren, hè? Als uitblinkers van uh, dat weekend. De andere. Ik zie jou op je vingers tellen. Ja, anders gaat het maar verkeerd, Nick. Nee, nee, je, er zit een ritme in. Je kent hem. Ja, ja, Pix, pix, pix, pix, pix, pix, pix. een paar keer achter elkaar zeggen, dan, dan heb je hem. Dan heb je je vingers niet meer nodig. We zitten Echt hier maar. de hele avond pix, pix, pix, pix, pix, pix, pix, pix, te zeggen. Te veel. Oh, erachter. Ah. Nee, ongetwijfeld. Oké. Okay. Ah, die andere uitplinker. Kauza Soe uit Denemarken. Uh, daar zitten die uh, gasten volgens mij uh, Jonas Munk en Jacob Scott in. Die ook uh, El Parasio Records runnen. En Paraiso. Oh, Paraíso. Oh, oké. Okay. Sorry. Sorry? Hey, nee, Dat is wel leuk. Hij heeft de vorige keer dat hij thuis zat en ik dit label opnoemde... zijn verkeerd, heeft hij mij verbeterd. Aha. En nou... <laughs> Geniet jij hier extra van, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja dat dacht ja, ik ja, wel. Ja, ja. Ja. Maar, maar ze ik... zitten ook, zit ook in Indiana Gardens. Ja, dat klopt ook. Dat maar goed, zij waren uh, uit, uh, uitblinkers op Wip. En één uh, van de nummers uh, uit hun set was uh, dit nummer wat we dadelijk gaan luisteren. En dat komt van uh, uh, de album uh, serie Summer Sessions. En dan dit uh, volume 3. En uh, we gaan even uh, ja, rustig wat uh, ontwaken bij uh, het nummer uh, Red Valley. de laatste Zoom, hè? Ja, ja, ja. ja. Kauza Sui met uh, Red Valley. En uh, ja, je hebt een uh, primeur, Nick. Een beetje. Je, je hebt uh, ongereleased werk meegenomen. Ja. Dat heb ik hier nog niet in de studio gehad, dus daar ben ik al heel blij mee. Maar het is wel oud. Het is oud? Ja. Maar dat maakt niet uit. Is, het is nooit uitge uitgebracht. Juist. Het uh, uh, is van uh, Saki Monti en uh, uh, die uh, hebben inmiddels twee LP's gemaakt. <coughs> En binnenkort in september komt een uh, live LP van ze uit, van uh, Sonic Wip van vorig jaar. In uh, Nijmegen door Roosje. Uh, dat is leuk. En uh, die hebben mij um, een nummer gegeven van hun demo, die ze nooit hebben uitgegeven, maar waar ze mee hebben geleurd. Ze zitten nu op TP Records, ik weet niet wie dat kent. Ja. Ah, en uh, met die demo hebben ze die deal gekregen. En, uh, maar die demo hebben ze verder nooit uitgegeven, en uh, daar komt dit nummer van: Nummer 4. En het is uh, onmiskenbaar sacramontie. Sacri met 4, Ja. Uit. Uh, even kijken, we hadden het hier in 2014. Ja. Uh, ik zou hem toch uitbrengen. Ja, dat is toch? Ja, zeg het ze, Ik zal het ik zal doorgeven. Ja. dat is goed. Ja. Ja. Ik weet niet of ze Nederlands verstaan als. Ja, ik ja, zal het doorgeven. Ja, geef het door. Ja. Dat was, uh, dat was erg fijn. Ehm. Um, Wou je, je nog iets over kwijt? Ja, we zaten er tijdens het nummer over te uh, aanroeren. Ja. Het is wel een grappig. grappig weet je. Die, de, die, die, dat nummer wat we net hoorden, was, is opgenomen in de studio van Brian Ellis. En die uh, heeft weer een op een aantal platen die uitgegeven zijn op het label waar jij het net over had, Alpara Iso. Ja, Alpara Iso. <laughs> uh, van Jonas Monk. Uh, uh, uh, die staat op een aantal platen die op dat label zijn uitgekomen, waaronder Psycho Magia, uh, de Brian Ellis Group en nog wat dingen. Het is een, allemaal één grote incestueuze muzikale uh, aangelegenheid. Iedereen, net, die, die, ik weet niet of jullie die Sandy Eco over van uh, Roodburn een aantal jaar geleden konden kunnen herinneren. Jazeker. Ja, ja, zeker. Ja, dat, dus dat, was, dat was de, de, de hele family, zo gezegd. En uh, nee, die sliepen allemaal bij jou thuis. Veel sliepen bij mij thuis, ja. Het, het zijn vooral zo'n beetje iedereen. In elke band speelt ook in een van die andere bands van de Sandy de, van de, Takeover. Ja. Dus van de hele club was er denk ik misschien één of twee die maar in één band één rol hadden. De rest had allemaal rollen. Dat is ja. wel grappig. Dat ziet ik wel vaker. Maar ja, ja dan zit blijkbaar iets in drinkwater daar in die buurt. Uh, ja. <lacht> ja. Even kijken. komt veel leuks vandaan. Ja, dat is zeker waar. <lacht> um, dan gaan we even terug in de tijd naar uh, 51 jaar zwaar gitaar. Ja. Um, komen we bij een band Toad? Die heb ik een keer van een collega opgestuurd gekregen. Hey, luisteren. Als je toch uh, ook die oude, die oude dingen draait. Deze hoort er zeker bij. Nou, dat is uh, zeker waar. Um, ik zat even te kijken. Oh ja, er zit ook nog iemand in uh, die in, eerst in de Groundhogs heeft gezeten. Dus dat, dat is was, wel een mooi bruggetje mooi, voor straks. Een mooi bruggetje ja. voor straks. En uh, uh, Vittorio Vergaat heeft nog in Hawkwind gezeten. Even kort. Uh, maar goed, dit is. Maar uh, wie niet? <laughs> <laughs> nee, exact. Um, nou goed, we hebben het over uh, Toad en uh, een tweede album uit 72, Tomorrow Blue. En uh, <coughs> nummer No Need. doet met no need. En dan blijven we uh, in het uh, oude werk zitten, Dirk. Maar dan wel 52 jaar zware gitaar. Ja, een jaartje, een, ouder. een jaartje erbij. En jij had het net over de Groundhogs. Daar gaan we nou uh, inderdaad uh, wat van draaien. En dat doen we ook een beetje omdat uh, Tony McVie uh, helaas uh, onlangs overleden is. En uh, zodoende dat uh, dit uh, op de lijst is verschenen. Ik kwam nog een uh, grappig berichtje tegen in dit geval uh, over. Uh, ken je misschien ook wel uh, Admiral, de Admiral Sir claudius Lee Shuffle? Ja. Heb uh, ik let op gebracht. mijn uitspraak, niks want dan uh, word ik gecorrigeerd. <lacht> en ik heb al twee streepjes achter mijn naam. Dus, ja, <lacht> wat doen we met man? Nee. <lacht> wat, doen we, wat doen we bij drie streepjes? Dat <lacht> weet ik niet. Oh. Um, en die, uh, die gaven aan. Ah, ja, deze man heeft al een keer. Uh, met ons meegespeeld op een, de eerste plaat die we uitgebrachten En een paar solos laten spelen. Maar toen was die man al uh, niet meer zo goed. Omdat hij een paar keer een stroke had gehad. Een uh, hersenbloeding of een beroerte. Ja. Ja. En toen hebben ze er dus een aantal keer aan hem gevraagd. Of hij alsjeblieft nog een keer opnieuw wilde, wilde spelen. En toen zei hij... Uh, op your ass. Dus dat kon hij nog wel. Ja. <laughs> dus uh, nou, ik dacht... Ja, vond ik kan een mooi verhaal. Dat, uh, dat past er wel bij. Um, dus ja... Uh, een nummer van de Groundhogs van het album Split. Het 1971. En dan uh, kies ik voor het nummer voor, uh, Cherry Red. Om het nummer te eindigen. Ik kon net aan jou zeg, gaan voorstellen om die mug plat te slaan. <laughs> ja. um, maar goed, dat doet een beetje af van het nummer, dat is ook niet terecht. de nee, Groundhogs dus, met Cherry Red, ja. klopt, uh, lekker. een Heel vet nummer. Ja, fijn hè? Ja. De, de, de Earthless, die spelen vanavond in Amsterdam. Oh. Die doen hier ook een, een hele vette versie van live, heel vaak. En ze hebben hem ook wel eens opgenomen, maar ik weet niet eerlijk, ik zag net volgens mij, toen ik het even opzocht. Dat, dat, in 2004 was dus dat. betekent dat het een van hun eerste opnames moet zijn. Maar ik weet dat ze hem in ieder geval live uh, vaak doen. Want dan duurt hij vast langer als deze versie. Ja, inderdaad. <laughs> en hun kennende. Jo. Ja, en wel echt heel vet. Nou, dan is dat weer een mooie voor. Als ik, als ik geen gasten heb, dan, dan moet je draai ik draai, draai de lange nummers die ik mijn gasten niet aan kan doen, anders kunnen ze bijna geen muziek meer nemen. Ik dus durf het niet met zekerheid te zeggen, maar het kan ook zijn dat. De, ze hebben een live album op Roadburn. Het kan zijn dat hij daarop staat. Oké. Okay. zou even op moeten zoeken. Ik ga, uh, ik ga het opzoeken. Ja. Uh, komen we bij jou, bij Truth en yeah. Janie. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Het een leuk verhaal. Uh, ik weet niet zoveel over die band. Ze hebben een paar platen. Twee geloof ik. Ergens begin jaren zeventig. Uh, ik had nog nooit van ze gehoord. Uh, en ook op die platen staat het nummer wat we nu gaan draaien. Staat ook niet. Maar um, Riding Easy Records. Die, uh, de, de, dat is een label van nu. Uit L.A. En die, uh, die jongen die dat runt, die doet... Uh, dat is wel een leuk project. Die heeft de Brown Asset Serie, dat zijn LP's. Dus ik geloof dat ze al bij nummer 15 zijn of 17 zelfs. Oké. Okay. Um, en hij, hij um, zoekt altijd naar, naar, naar oude, oude singletjes en, en, en vergeten pareltjes. Uh, alles tussen de, de, de heavy rock, de psych rock en de, en de proto metal. En daar, daar zoekt hij dan heel netjes de rechthebbende van op. <coughs> en die, die betaalt hij netjes en dan uh, ma maakt hij. Uh, Verzamelaars van. De brown asset serie. Dat klinkt alsof ik ze allemaal wil hebben. Ja, dat wil je. Ja, dat ja, nee, is echt heel vet. Is ze er ook aan te komen hier? De... Jawel, ja? ze hebben ook een distributie hier. Okay. Uh, als je gewoon op hun site kijkt, dan kun je... Ik uh, geloof dat ze vanuit Duitsland distribueren. Okay. Of, of, nee, ja. Inmiddels vanuit, eerst vanuit Engeland, maar sinds uh, de... Brexit. Yes, yes. Juist. Ja. Komt allemaal vanuit Duitsland. Maar het is te het is bestellen hier. Ja. Okay. Hij heeft volgens mij ook... Van 1 tot en met 10 heeft hij een hele mooie box set. Dat je ze allemaal in een mooie bewaardoos en zo uh, oh, okay. even, even, even, oh. even pluggen. Oh, dat klinkt uh, goed. Vakantiegeld komt uh, Maar ze staan in. ook allemaal gewoon op Spotify. Dus je kan ze allemaal doorpluizen. Er staan superveel pareltjes. Uh, hij doet dat echt heel goed. Pet je af. En daar komt dit nummer ook vandaan. Ja, dat zie ik. En da ja, dat moet zijn we rond. Ja. Ik weet dus niet zoveel over deze band. Behalve dan dat, uh, dat uh, Dan, Daniel van uh, Riding Into The Records... Ja... Um, um, um, um, yeah. Opnieuw heeft het uitgegeven. En het is een fucking vet nummer. Let's go. Bring it on. Midnight Horseman, ja, lekker zeg. Brown is het, ja, ja. en zijn het allemaal van dit soort knijters alleen ja. maar? Ja, jezus, wat heb ik dit gemist? Zeg nou ik ga ik echt het... liggen slapen. Jij, jij bent wel echt heel actief met uh, dingen opspeuren en zo. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. Ah. Echt, echt Duik erin, zou ik zeggen, ja, dan dus ga ik zeker weg. Ja. nou uh, als je gaat bestellen, Uhm... <laughs> <laughs> <het> <laughs> De, deze kwam uh, via de groene speler. We mogen geen reclame maken, schijnbaar. Ah. Uh, tot mij via het algoritme. Ja, het, ja, het algoritme. Uh, ik heb uh, een algoritme. Ja, de, die uh, kennen mij redelijk goed tegenwoordig. Mijn gezin mag ook geen gebruik maken van mijn account. Um, <lacht> maar goed, deze kwam uh, tot mij en uh, ja, ik had uh, van deze gaan we gewoon meteen draaien. Het is, uh, het is 2019. Het is een eenmansband van uh, tenor Red Cliff. Uh, uit, uh, uit Amerika. Uh, en hij speelt gitaar, bas, drums. En er is recent een single uit waarbij hij E-woordje zingt. Waar de, de fans van de band kan online een beetje aan het speuren. En er wordt ook wel flink op gereageerd. Van oh, gaaf en dit en dat. Zo. En, uh, Hij oh, zegt ik... iets. Hij zegt, zegt iets, ja. <laughs> maar mensen zijn verbaasd helemaal over. Dus, uh, dus vooral instrumentaal. Zal ik al een uh, reden hebben. Um, het album Illusionary Reality uit 2021. Het uh, nummer Crystals Flow Forth from the Sea of Green. Van Liquify. met crystals flow forth from the sea of green. Ik kan er nog bij zeggen, deze meneer, ja, is dus helemaal eens uppie en uh, misschien nog net niet bekend genoeg om er uh, uh, artiesten bij in te huren om live op te treden. hij treedt niet op. Ik zou hem wel willen adviseren om zijn elektronische drumstel te vervangen door een echte. Maar verder, uh, ik vond het wel fijn. Ja, ga je nou, ga je nou toch? Uh, ik kijk nou toch even. Je ja, ga je naar jou? toch nog eventjes uh, de mensen, de luisteraars. Uh, een bepaalde richting op, op sturen dan. Oh, nou ja, dat ja. is een mening. Ja. Oh. Oké. Okay. Interessant. Ja, vond jij, uh... Nee, nee, ik dacht dat je dat niet ging doen. Oh, maar nee. uh, toch wel. Nee, vooraf niet. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. ik, bemoe... ik ga er wel meer van luisteren. Waar bemoei ik me trouwens mee? Ja. Hè? Over meer luisteren gesproken. Deze ja, band. Ja. Alles luisteren. Ook luisteren, ja. Uh, Mythic Sunship op uh, El Para Iso. Ja, nee. ja, duimpje. Toppie. Oh, oh, dit wordt echt een ding, jongens. Uh, daar zitten ze op. Uh, maar sinds kort zitten ze. Uh, de laatste twee platen zijn op TP-records uitgekomen. Hè? Dus uh, vind ik ze ook wel iets meer uh, uh, rockerig als echt uh, psychedelisch. Maar op zich vind ik ze nog steeds uh, interessant om aan te luisteren. Nog steeds met saxofoon? Uh, ja, ja, en kunnen wij daar wel aan? Met, met saxofoon? saxofoon. Ja. ja, ik wel. Kunnen we eraan? Want het is toch wel... Uh, Niet altijd. Het is wel een beetje zenuwachtig. Jazzy soms hoor. Ik moet dan altijd aan een DJ met zo'n saxofoon uh, ernaast. Uh, dat vind ik verschrikkelijk. Nee. Nee, dit kunnen we wel. Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat een saxofoon nou, heel storend kan zijn. Ja. Maar als het goed gedaan wordt, dan is het gewoon fucking vet. Ja. Dus, maar ze kunnen ook echt zuigen <laughs> af en toe. Ja. <laughs> nee, blaas het toch? Oh. Ja. Um. <laughs> Oké, okay. maakt niet uit. Okay. We meer gaan wat meer van hetzelfde. Oké, okay. we gaan uh, luisteren naar uh, het nummer uh, Aurora van het laatste album uh, Light Flux van Mythic Sunship. Thank mm. you. met uh, Aurora. En volgens mij kunnen we stellen dat hier de saxofoon uh, goed uitgevoerd was. Zeker. Het valt mij nu pas op dat we op de achtergrond, als wij praten, steeds Krongbin uh, horen. Ja. Ook een vette plaat. Ja. Heeft hier verder niks mee te maken. Nee, nee toevallig <lacht> ja. hebben we het de vorige week ook over gehad met DJ Mouse. Hier ja. begon er ook over. Hé, hey, uh, Krongbin. Ja. tof plaat. Ja, dat vind ik echt een heel fijn bandje ook. Ja. Er komt te weinig aan bod hier. We hebben een beetje gezeik gehad met dat... ze. Uh, Cultural appropriation. Ze, hebben, nou, ze, ze treden op met: het zijn westerlingen. Hmm. En ze, ze, ze zijn zwaar geïnspireerd door, door uh, eh, Thaise rock van de 70s en zo. Ja. Maar ze dragen tijdens uh, tijdens optredens dragen ze een soort pruiken die ja. heel Aziatisch aandoen. Dat is, is nieuw ook. Oh. <laughs> er gezeik mee, hè? Hebben ze oh. gezegd mee? Hebben ze gezegd mee gehad, ja. Het is maar wat je ervan aantrekt. Hè? We hebben recent uh, die plaat gebracht met Vieux Varka Touré. Die ken ik niet. Ode aan Ali Varka Touré. Misschien maakt dat weer een hoop goed. Ja. Uh, <laughs> ik weet het niet. Uh, jij bent uh, Nick. Ja. Yeah. Jullie hadden allebei, uh, Dirk en Nick, uh, deze band meegenomen, ander nummer? Nou. Oh ja. Ja, het is een modern classic. Dit is gewoon uh, alles wat we vanavond over hebben en wat we draaien, alles wat in de afgelopen twintig jaar is uitgekomen. is uh, ja, dit is gewoon. Uh, wat, zeg, wat ik zeg Een Modern Classic. Ja. Which uh, bent uit uh, Vermont, noord amerika amerika uh, Op drums uh, Jay Maskis. Veel mensen kennen hem misschien van uh, Dynasty Junior als gitarist oh, in bent ja. Zanger. King Tuffy. Heeft ook een, een solo uh, carrière. Ook best leuk. Een beetje in die uh, in uh, Ja in die pop. Um, maar het is gewoon, die, hebben een, die doen allerlei andere dingen. Elke muzikant die in deze band zit, doet ook andere dingen. Deed in eerste instantie hele andere dingen. Samen dachten ze, we gaan een keer we, vette Black Sabbath-achtige rock maken. Ja, dat is gelukt. En daar hebben ze twee platen gedaan. Die platen zijn allebei alweer best oud. Ik weet toevallig dat ze nu bezig zijn aan een nieuwe plaat. Ze hebben al behoorlijk veel ervan opgenomen. En, ja, uh, waren ze ook niet bezig met een single, single uitbrengen al... Of? Er is inderdaad volgens mij al iets van Dan ik wordt ik niet het echt verwarrend, want de witch uit Afrika... Ja. die is ook bezig met nieuw werk uitbrengen. we ja, ze stonden vorig <laughs> jaar allebei op uh, Sonic Blast in, uh, in, uh, in uh, Moledo, in uh, Portugal. Allebei? Allebei de witches stonden daar. Okay. Ja. En dat je dan bij de verkeerde staat. Ja. Dat kan je dan, nee, nee, dan nee, maakt het ook. Bij de verkeerde, he? allebei he? Ja, Juist, nee, je moet <laughs> ja. allebei ja. kijken. Nee, het is allebei, ja. Ja. Het goed. allebei ja. heel goed, ja. ja. ja. Maar... Uh, Nee, ja, Witches uh, is... Uh, ja, wat noem, hoe noem je het? Ik vind het altijd moeilijk uh, van die genrename. Uh, ja, ik vind het ook ingewikkeld. Ja, ja. Nou, het is gewoon een fucking vette band. En uh, we gaan luisteren naar het nummer Soul of Fire. Kortie. Gewoon nummer in. Witch met Soul of Fire. Ja, dat is, uh, dat is een fijn bandje. Schrijf. Waarom is het nummer zo kort? Ja, dat is 3 uh, nou, minuten 38. Het ja. is niet eens heel kort, maar mag het lang voor mag langer. Het mag langer voor dit programma. Ja, ja. het uh, volgende is zelfs nog wat korter. Moet ik wel bij zeggen, eigenlijk draai ik van dit, deze plaat altijd zeer. Het eerste, eerste of tweede nummer, in ieder geval het nummer zeer. Het is een stuk langer. Heb ik heb al zo vaak gedraaid. En het is gewoon in zich een heel vette plaat, Dus daarom heb ik deze keer voor dit nummer gekozen. Maar het is inderdaad een korte nummer. Ja. En verder, sorry. Heel fijn. Nee, ja, goed, dankjewel. Um, dan gaan we nu werk draaien. Vanavond niet heel vaak, maar deze wel. Uh, van de TOC's. die hebben in 2012 uh, op Levitation opgetreden. En Levitation... En niet alle opnames zijn... Altijd even fantastisch, maar deze klonk wel heel erg goed. Uh, dus ik heb al meer van deze plaat gedraaid. Uh, Live at Levitation. Van de TOC's. Uh, ik hoorde het nummer. Er werd uh, van de week uitgebracht. Vorige week. En ik dacht echt: wow, oké. Okay, dit klinkt wel echt ontzettend als uh, een nummer van de Sonics. Have Low Will Travel. Uh, dus ik laat eerst even een klein stukje horen van, uh, van die. Komt-ie? 1965, lekker hoor. Ja, gewoon rauw was ze toen gelukkig ook al. En uh, ja, hier hebben we die, uh, het nummer van de TOC's: het heet uh, Tidal Wave. met een eigen applaus mee. The O.C.'s. Met uh, Tidal Wave. Zo was die goed, hè? Ja. <lacht> ja korte nummers. Korte Top? nummers. Korte nummers. Um, nog, een, nog een kort nummer. Ja. Maar dat maakt niet uit, hè? Nee. Nee. Um, van The Obsessed. Wino. Ja, Wino. Legend. Ome Wino spreekt. Luister naar de wijze lessen van deze oude stoner, had ik opgeschreven. Hm. Klopt wel een beetje, hè? We stonden van de week op uh, Freak Valley Festival. Okay. Oh, thuisstand. daar hadden okay. we eigenlijk naartoe moeten gaan. Uh, ja, ja, uitverkocht ja. hè? binnen het wit uh, heel snel. Hè? Wij waren aan nadenken en toen uh, we mochten niet nadenken we met onze ogen. Ik zag er een filmpje van voorbij komen op uh, Instagram, denk ik. Zoiets. Hm. Ja, het zag goed uit ik wel ik erbij was sowieso vind uh, ik was ja ik goede lijn op dit jaar nog steeds niet geweest Want dat staat echt op mijn mensenlijstje ja, ja we kunnen we gewoon weer nog een keer inzetten voor volgend jaar ja het maar gewoon hè. Dan, maar, dan moeten we niet twijfelen moeten nee. we gewoon meteen kopen meteen ja. kopen ja. dat is duidelijk Kaufen. ja <lacht> ja, ja. ja Scott Weinrich. ja uh, de obsessie dat uh, dat kennen we dan maar ik denk dat de meesten hem wel kennen, allemaal van Sint Vitus, waar hij eerst eigenlijk uh, uh, een langere tijd in heeft gezongen. En uh, ja, is hij de bekendste Scott? Want die andere heet ook Scott, hè? Alleen Scott, uh, Scott Riegers, maar ik weet, ik weet niet hoeveel platen de ene en de, platen de andere gemaakt heeft. Ik uh, weet er niks van. Maar uh, hij heeft wel veel meer gedaan, hè? hij heeft uh, meegedaan met Probot. Het project van Dave Groll heeft hij een nummer uh, of twee gemaakt. Uh, oh, ja, in 2009 schrijnbeelder met ja. um, Elsinore, Cisneros, <coughs> Ja, sorry. En oh. ook die ook El maar ook die gast van Neurosis toch? Ja, ja, ja Scott, Kelly Dale, Scott Kelly en Zild Kelly. van de Melvins. Ja. Dus, uh, en hij heeft ook nog heel veel solo-werk uitgebracht. Met de Hidden Hand en de Spirit Caravan. En samen met Connie Ochs. Ja, ik weet niet. Deze man uh, zeer Aktief, productief. Uh, productief Conny Ochs. Dat is ook zo'n zo illusie. Illus illus hoe noem je dat? Illusive? Nee, nee, ik kan even niet op het oh. Nederlands woord komen. Conny Ochs. Ik zie de naam af en toe voorbij komen. En ik weet niet... Het is een Hollander, toch? Volgens mij is het een, ook een, een, een, een Duitse man. Ik, ken er, ik weet verder helemaal niks over die gast. Maar uh, ik hoor er af en toe iets van voorbij komen. En dat vind ik het elke keer super vet. Sorry, ik raak even en ik, ik, ik hoor een naam. Nou, ja, daarom heeft Scott Weinrich ook samen met hem een plaat gemaakt. Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja die vond hij ook. Ik moet, het, vet. Ik moet er eens een keer induiken. Ik ja. weet eigenlijk niks over die gast, ja. maar die naam komt elke, Als die naam voorbij komt, denk ik, oh ja, vet. De, de, de naam Connie uh, komt in Duitsland wel vaker voor. Of? Ja, ja. Connie. Voor mannen. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Maar um, uh, we gaan luisteren naar uh, uh, een van de eerdere uh, platen van de opzest, althans één nummer daarvan uh, van uh, het album Lunen Woomp uit 91 en dan wel het nummer Brother Blue Steel. die Obsessed met Brother Blue Steel. Er staat nog achter album version. Een album version? Ja. Zouden ze dan uh, live zou ze langer spelen? Ja, ah, we zou goede het? liedjes uh, live uh, ja. uitmelken. Daar hou ik ook wel van. Hmm. Um, uitmelken is niet goed hoor. Nee, juist. Nee, dat, is niet, nee, dat is niet het goede woord. Nee. Nee, ik uh, laat het doorgaan. Ja, ja juist. Uitspinnen. Het, het, het publiek meenemen hoor, ja. op reis. <laughs> <laughs> um, en... Je had er net al een, een ongereleaste track mee. En die heb je, daar heb je er nog een van mee. Ja, klopt. Uh, het is van een band die heet Red Octopus. Die hebben ook, uh, we hadden het eerder al over de San Diego Takeover in 2018 op Roadburn. Waarbij een aantal bands vanuit San Diego. Iedereen maar gekomen. Uh, en allemaal hun ding deden. Een daarvan was Red Octopus. En Red Octopus is, uh, bestond toen eigenlijk al niet meer. Die zijn door Walter... Uh, Overhaald om, uh, wat, Mr. Roodburn? Ja. Um, Overhaald om, uh, om uh, ja, weer, weer, uh, weer een keer iets te doen. Dat is wel uh, de kracht van, de... van Roodburn, hè? dat ja, ze dat voor elkaar precies. krijgen. Ja. En ze zaten, het ding was, de mensen die in Red October zaten, die kwamen allemaal voor die, voor die, uh, die uh, zijn die gekate over. Um, dus het was een kwestie van. Uh, Laten we, laten we dit doen of, of gaan we dit doen of gaan we dit niet doen? En dat hebben ze gedaan en dat is leuk. En sindsdien hebben ze ook volgens mij toen ze thuis waren... weer nog een paar optredens gedaan. En sindsdien is het ook weer een beetje... Ik geloof dat uh, Billy de bassist is ook onlangs naar Florida verhuisd. Dus ze zien elkaar helemaal niet zoveel meer. Anyway, in 2007 was dit in die hele scene waar we het over hebben... die dus toen met, uh, met de San Diego Takeover hierheen zijn gekomen... Um, waren Red Octopus eigenlijk de, de, de, en samen met Earthless een beetje de eerste in dat sientje die dit deden. Die lange jams. Veteritaren. Ja. Weet je, waar we Earthless nu nog van kennen. Ja. En um, dit is een nummer wat ze in 2007 hebben opgenomen. Uh, volgens mij was het ook live. Ja, het is live bij een, bij een optreden. Um, het heet Savage Journey. Het is niet zo heel lang. Ze hebben net als Earthless veel lange jams. Af en toe kort nummer ertussen. Deze is wat korter. Nooit uitgegeven. Nee, dat was het wel zo'n beetje. Red Octopus. Oh ja, met leden van... Uh, Harstook. Uh, Volcano. En zo nog wat. Kijk maar. Oh. Vet nummer. Luister maar. Dus met uh, Savage Journey. Niet eerder te horen geweest op de radio. Zit je nou met een volle mond een nummer af te kondigen? Ja, hè? Nee. Nee, dat kan echt niet. Ik had precies ja. die laatste pin naar binnen gewerkt. Okay. <laughs> ja, dat is echt even verkeerd, Dirk. Um, komen we bij Fuzz. Echt een, uh, ook een prettige band. Acid Rock noemen ze het ook wel. Um, de naam van de band zegt eigenlijk wel voldoende... Alle pedalen worden aangewend om, uh, om lekker uit de bocht te vliegen. Uh, eerste album 2013, What's In My Head, van uh, Fuzz. First met What's What? In My Head. Um, laatst... een tijdje terug stond ze in Door roosje. <coughs> Ik Roosje. Uh, ik baalde toch nog wel redelijk gezondheid. Oh, sorry jongens. Gezondheid. Dat ik daar niet bij kon zijn. kregen we allemaal filmpjes doorgestuurd en zo. Mensen die er wel waren. Staat nog op mijn lijstje om een keer live te zien. De FOMO, hè? De uh, ja. The Fear of Missing Out. Ja, die is uh, sterk in uh, ja. bij sterk deze manier. Ja, sterk jou, in jou aanwezig volgens mij ja. wel, hè? Ja, ja, ja. is ja. een yeah. dark side of the force. <laughs> Maar nog een keer benadrukken dat Earthless vanavond in Amsterdam speelt. Ja, oh, jij ja, hebt ja. ook last van de FOMO, ja, de FOMO gesproken. Wij, uh, allemaal niet nee. Oh, oh, oh, oh, ja. Dus als je dit niet hoort, hopelijk ben je dan daar. Ja, juist. Als je dit, als je dit niet hoort en je bent daar niet, dan, dan doe je iets fout. Dan doe je... Maar dan hoor je nou ook niet Boris. Dat, kan, dat hoor je dan ook niet. Nee, dus. Goed bruggetje. Boris. Ja, Boris, ja. Die gaan ook al even mee. Uh, eind jaren negentig begonnen. Watijn. Dus, uh... Watijn huh? wat heet hij toch? Die gitarist. Oh, sorry. <laughs> ja. Watijn. Wat Zo heet die, De gitarist van Boers, toch? Mag je niet uit ga verder, sorry. Ik dacht dat je niet onder moet. Ik dacht om... dat je me uitschot, <laughs> <laughs> <de pansen>. sorry, <laughs> ja, dus uit schuld zei jij over mijn moeder. Waar ze komen uit je pan. Uh, dus, uh, ja, het zou dus is, zomaar het, kunnen dat hij zo heet. Ja. Het is heel moeilijk te vangen, Boris. Het, uh, Sludge Doe Metal Trio had ik opgeschreven, maar ja, die gasten gaan alle kanten op, hè. Uh, de ene keer hebben ze een, uh, een hardcore sludgeband uh, plaat. Of de andere keer is het ambient drone. Noise rock. Ja, het is Net altijd... Dat houdt het wel interessant natuurlijk. Het zijn ontzettende gearheads. Ze zijn... Uh, de, alleen als je... Ik volg ze op, op uh, social media. Uh -huh. En ze zijn helemaal uh, uh, obsessed met gear. Met, met pedalen, met versterkers. Een beetje sun achtig Maar dan... Uh, ja, en volgens mij gebruiken prats. ze ook altijd... Andere dingen op elke nieuwe ja. plaat. Dus... Uh, ja. Het is echt dynamisch. Uh, ja, dat houdt, het, ja, heel dat houdt dynamisch. het voor de fan wel leuk. Dynamisch, ja. ja. Het kan ook wel dat je dan denkt: van, zo, ik ga lekker naar Boris gaan. Vanaf even knallen. En dan gaan ze de hele avond de ambient maken. Dat kan je dus ja, overkomen. Dat kan. Dat kan je overkomen. Oké. Okay. Ja. Ja, dus ja, ik, ja, ik. ik veteranen vetera ook. Ja. <coughs> ook meer dan daar op Maar ik heb, uh, waarom heb ik ze op de lijst staan? Ze, uh, ze gaan hun allereerste Heavy Rocks album. dat ze gemaakt hebben uit 2002. opnieuw uitbrengen. Oké, okay, nice. uh, Op Dirtman Records. En uh, Heavy Rocks Het lijkt een soort van themaplaat... die ze om de zoveel jaar, ongeveer om de tien jaar terug laten komen. En dan maken ze echt een beetje uh, echte noise rock nummers... die echt uh, kort en catchy zijn. In het Japans uiteraard. En uh, dat is, uh, het feestgehalte is uh, dan vaak hoog, vind ik. Yes. Dus, uh, dus dit is een soort van uh, heavy feestnummer uh, van Heavy Rocks. 2002 en het nummer heet Heavy Friends. Uh, het nummer op klaar. Oh, ik dacht oh. jij hem uit veden. Uh, Boris met Heavy Friends. Vet man. Ja. Ja, dat, uh, dat is erg fijn. Ik uh, weet niet of ik alles van ze kan waarderen. Maar dit zeker wel. Ik nog we even ja. recht zetten. Want ik, ik onderbrak je net. Ik had het over en Dat is gewoon een Zweedse band. De gitariste van uh, Boris heet Watta. Net gelijk. Ja. Ja. Ik, ik, ik zei iets doms. Ja, ja. dat hebben ik bij deze recht gezet. hebben wel eens toch? Dat ja. maakt er niet ja. uit. Nou, dan mag je meteen door. Ja, er valt heel weinig over Daarom Ik kom hier nog even terug. Want ja. <laughs> ja, Black Sabbath, kom op, wat moet ik erover zeggen? Ja, je hebt een fijn nummer meegenomen. Goede nummer in. Supernord. We hebben het super hoeven we weinig uh, aan toe te voegen. Inderdaad. Ja. Wat kan je daar nog over zeggen? Ja, en uh, We hebben iets te veel gekletst, denk ik. Uh, nog vijf nummers te gaan, dan kunnen we er nog twee doen. Uh, dus aan jou, Nick, uh, als gast hier. Uh, nee, jij bent de om, gastheer. De gastheer, ja, maar jij bent de gast hier. Oké. Ja. Okay. <laughs> <laughs> ja. Um, om er nog eentje te draaien. Nou, dan, uh, dan zou ik zeggen: dan doen we Ursulus. Daar hebben we het er al een paar keer over gehad vanavond. Ja. ja. Dat vinden okay. we ook helemaal niet erg, hè, Derek? Nee. Wat stond het die ook alweer? Ja. <laughs> In Amsterdam. Juist. Ja. Dat is uh, uh, ik heb hier een nummer uitgekozen van uh, een... Uh, uh, een... 2015. Uh, Hoe heet die ook alweer? Met de wonderschone schone hoes Electric Ladyland. Exact. Redux. Het is een... een, een, ja. koffer, een, een, een complete... Je kent het wel. Er is van meer, meer albums is het gedaan. Het, is een, het hele album Electric Ladyland, Ladyland van uh, Jimi Hendrix is gecofferd en elke band die meedoet heeft een nummer van die plaat uitgekozen. <tiek> en dat hebben ze gecofferd. Ursula um, heeft uh, Come On, let the, good, let the Good Times Roll gedaan en uh, ik uh, maak er een veel te lang verhaal van, moeten het nummer gaan luisteren? Yes. Talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a miner loves gold. Oh, sugar, let the good time roll. And make believe. Got a lot of duties up their sleeve. My lover, baby, ain't the kind of fool. Come on, baby, let the good times roll. it's understood it's even nicer when you're feeling good you got me flipping like a flag on a pole come on baby let the good times roll Met de uh, Come On. Let um, the ja. Good Times roll. Goed, uh, goed uitgevoerd, Ja. Jimi Hendrix. Ja. Um, zijn we zijn aan het eind van het programma. Um, nee. Helaas. Ja, ja, jammer. Meer? Nu al. Ja. Nou, ik hoor het wel, Nick. Jij komt nog wel een keer terug. Uh, ja, als het mag. Ja, zeker. Uh, Dirk, jou uh, zie ik over twee weken. Uh, misschien op de kermis. Kermis, editie. Of misschien gewoon een studio. Lijkt me leuk, gewoon op de kermis. Weten we we nog even mogen we dan hardrock draaien? Dat we dan in, ja, maar dan wel het nummertje van der de, Buist in dan, de dan, staan we, dan staan we over de dorpspeakers te draaien. Dus ja, dan, ja, dan, dan draaien we een nummertje van de buis terwijl we in de breakdance zitten. Ja, lijkt hem tof. Oh, dat lijkt me wel gaaf. Ja. Um, en dan gaan we er altijd uit. Nou goed, luisteraar bedankt. Nick bedankt. Dick beda Dirk bedankt. Dirk? Vind je. Nee. Dirk bedankt. Het wordt een ding, grap, hè? Het begint ja, wel echt ja, hard ja, te krijgen, zeg maar. ja. um, <laughs> um, ja, dan gaan we eruit met het slaapliedje. Uh, en ik ben één dagje mocht ik naar Best Kept Secret. En dan kon ik gelukkig dooplemmingen uh, zien, nee. het, uh, het side project, of ja, niet eens meer. Ik denk dat het zijn belangrijkste project is van Engelstone. Engels en Julia Stone, kabbelt maar iets te veel. Uh, dit is uh, lekker psychedelisch. En, uh, ik uh, kwam thuis en ik heb de plaat besteld. Die moest ik gewoon hebben. Uh, Honey Bones uit uh, 2016. Eerste album van Doop Lemon. Met het uh, gelijkwaardige nummer Honey Bones. Ik zeg uh, welterusten en uh, tot volgende week. Welterusten. Goede dag.